Jaweh is met u, maar hoe lang? Er zijn redenen te over waarom Jaweh niet met ons zou kunnen zijn of willen zijn. Dat heeft hij verbonden aan zijn eigen belofte. Elk woord wat onze Vader Jaweh gesproken heeft, is ja en amen. Amen? Dus alles wat hij gezegd heeft, is altijd ja en amen voor de gelovigen. En we zullen in die wegen wandelen. Helaas hebben de gelovigen ook in veel wegen gewandeld waar ze achteraf zich over geschaamd hebben. Maar als u een weg gaat buiten God, gaat God niet met je mee. Hij roept je wel op tot inkeer en weer op de weg te komen waarin zijn zegeningen vloeiend zijn. Maar ga je dus naast de weg lopen, zijn daar niet de zegeningen van vader. Wel de waarschuwingen die met je meegegaan zijn. Maar kom terug op het pad om uiteindelijk weer onder de zegeningen van onze vader te leven. Ja, is met u, maar hoe lang? Vraagteken. We gaan met u een paar uh, teksten lezen. We pakken twee teksten op uit de vorige prediking van een maand geleden... waar we gebleven waren, zodat we weer verder kunnen gaan. In twee kronieken, hoofdstuk 15, daar staat het volgende. De geest gods kwam over de profeet Azaria... Hij ging Asa, dat is de koning, tegemoet en zei tot hem: Hoort naar mij. Bekend woord, hè? hoort. Hè? Sma Israël. Horen en doen. doen. Dus de profeet zegt: Hoort naar mij, Asa, en geheel Juda en Benjamin. Uitroepteken. Hij zegt het niet in stilte. Hij roept op. Hoort naar mij, Aza en geheel Juda en Benjamin... Dat zijn in ons besef de twee stammen rondom Jeruzalem. Hoort naar mij, Aza en geheel Juda en Benjamin... Yahweh is met u, zolang gij met hem zijt. Durf je aan me te zeggen? Durf je ook je naam in te vullen? Noem dan je eigen naam erop, Willem, Piet, Marie, Kees, zegt de profeet, hoor naar mij. Ja, wij is met jou Willem, Piet, Kees, Marie, zolang jij met hem bent. En anders is het gewoon niet. Je buigt voor zijn woord en je gaat de weg met hem of je buigt niet voor zijn woord. Wat is ook weer een ander woord voor buigen? Aanbidden, Aan ja inderdaad. Aanbidden is niet met je handjes omhoog gaan zwaaien en halleluja prijzen heer roepen, want dat is lofprijzen. Maar aanbidden is buigen voor het woord van God. En buigen is maar één ding. Doen wat hij zegt. Hoor naar mij, Aza, en heel Judah en Benjamin. Yahweh is met u, zolang gij met hem zijt. Of je het leuk vindt of niet. Maar zo spreekt de Heer. Er komt de volgende. Gelijk we met een voorwaarde. Indien gij hem zoekt. Indien... Is een voorwaarde. Zoek je hem wel of zoek je hem niet. Of ben je gewoon religieus. En volg je een proces en het pad wat je geleerd is. Nou ja, daar loop je nou eenmaal op. Maakt wel uit. Indien gij hem zoekt. Zal hij zich door u laten vinden. Het is een voorwaarde. Indien. Maar indien gij hem verlaat. Zal hij u verlaten. Nou, is dat de blijde boodschap voor vanmorgen? Hallo. Halleluja. Want het is wel waar wat er staat. Als we Deuteronomium 28 lezen, misschien kent u hem al uit uw hoofd. Want u herhaalt dat natuurlijk voortdurend. Inprinten. Dan hebben we de zegen en we hebben de vloek. Maar de vloek die God uitspreekt over zaken is net zo waar als de zegen die hij uitspreekt over zaken. Het is niet zo dat het een minder is en het andere meer is. Nee, hij spreekt een zegen uit en een vloek. Over hen die in zijn koninkrijk leven. En het is een vreugde om onder de zegen te leven. Amen. Het is een vreugde om onder de zegen te leven. En je moet eigenlijk dat wat onder de vloek ligt, haten. Dus daar wil ik niks mee te maken hebben. Indien gij hem zoekt, broeder en zuster, hij laat zich door u vinden. Zoeken naar God. Dat is zoeken naar zijn wil... Wat wil God? Want alles wat hij voor u en voor mij wil, is leven in overvloed. Het is een vreugde om in de wegen van Yahweh te wandelen. Want het is een leven van vreugde in de geest. Hoewel je lichamelijk en op andere terreinen nog wel eens behoorlijk in de strijd kan zitten. Maar wat ons treft, we zullen in de wegen van Yahweh gaan. Moet eens luisteren wat Petrus daarover gezegd heeft. 2 Petrus 1 vers 21. Want het gaat namelijk over dat woord wat God spreekt. En wat zijn profeten spreken. Want dat is prachtig. Peter is, die zegt in vers 21... Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Als je ooit wel eens in samenkomsten bent geweest... waar de een naar de ander op staat... en zegt zo spreekt de Heer mijn volk. Het zal u goed gaan, u zal gezegend worden... je zal rijkdom verwerven... Als iemand zo opstaat in de gemeente kan je maar één ding doen, pakken en hem de deur uitdragen. Want velen hebben uit hun eigen buik en uit hun eigen begeerte gesproken om er mooie woorden namens de Heer te spreken. Maar zo spreekt de Heer niet. We weten op grond van het woord van God wat onze Heere God spreekt. Daarom is het de meest veilige weg om te citeren wat Hij gezegd heeft. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. We hebben een heel wat mensen erkend binnen de 66 boeken van de Bijbel. En neem die woorden maar als getrouw en waarachtig. Er staat er nog één in Matthäus 7, vers 7. De schitterende uitspraak: Bid. En u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Amen. Amen, ja natuurlijk. Want zo spreekt de Heer. Want wie heeft dit gezegd? Yeshua. Hij gaat met zijn discipelen rond en hij onderwijst zijn discipelen. En wij lopen via de Bijbel achter hun aan. En wij zijn ook discipelen van Yeshua. En hij zegt dit tegen zijn discipelen. Dit en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Maar wat gaan we nou bidden van hem? Wat is nou het eerste wat je bidt? Vader, ik bid u. Vul het maar in. Bid je nou iets wat je begeert? Uit de wereld, of uit je maatschappij, noem het maar op. Of is ons gebed gericht op datgene wat vader zelf in zijn woord gezegd heeft? Want hij wil namelijk alles wat hij gezegd heeft over dat leven... Dat wilde je geven. Maar hij wilde erom gebeden zijn. Dus als je het woord van God leest... en je ontdekt wat vaders wil is... denkt hij, oh, is dat zijn wil. Oh, vader, dat uw wil in mijn leven mag geschieden. Denk erom, hè. Zijn wil staat zowel onder de zegen als onder de vloek. En het is een vreugde om de weg van de zegen te kiezen. Daar moeten we over nadenken. Want ieder die bidt... broeder en zuster... Ieder die bidt, is het dus noodzakelijk dat je bidt om datgene wat God toegezegd heeft. Dat wat hij je toegezegd heeft, dat heeft hij ook nog voor je betaald... door de prijs van het bloed van Jezua. We moeten beseffen, wat heeft God nou gezegd? Op die grond, en ieder die bidt, ontvangt, wie zoekt, vindt en wie klopt... hem zal opengedaan worden. Dus bidden op grond van Gods belofte gegarandeerd, God gaat het je geven. is een vreugde om dat te doen. 2 kronieken, 15 vers 3. Er staat over Israël geschreven. We nemen Israël natuurlijk als voorbeeld. Want dat is natuurlijk het volk van God. Bij voorkeur uitverkoren door God. Omdat het zo'n enorm goed, gezond en gehoorzaam volk was. Of niet? Nee, hij heeft Israël verkoren omwille van... Abraham, Isaac en Jacob. Mannen die in het geloof gewandeld hebben en zijn nageslacht, zijn allerlei zegeningen beloofd. Maar niet om daar rustig achterover te liggen, de zonde bedrijvend. Nee, daar zijn condities aan verbonden. Nou, hij zegt in Kronieken, lange tijd was Israël zonder de waarde God. Dan denk je, hoe kan dat nou? De kinderen van Abraham, Isaac en Jacob waren zonder God. Ze zullen het maar van jou zeggen en je familie. Die wil een verduwen met al zijn kinderen. Die is echt zonder God. Lange tijd was Israël zonder de waarde God. Ja, ze hadden wel goden, maar dat waren geen goden. Het waren nepgoden. Ze waren zonder priester die onderricht gaf en zonder wet. Als je allemaal zonder, zonder, zonder, zonder zegt... Lieve mensen, dit is een ramp wat in Israël gebeurt. Zonder de waarde God, zonder de priester die onderricht gaf in de Torah en ze waren zonder Torah. Doch keerden zij in hun benauwdheid tot Yahweh. Wie is Yahweh? Dat is de God van Israël. Goed om te houden. Wie is Yahweh? Is de God van Israël. Is dat ook onze God? Ja toch? Wij geloven in de God van Israël. Maar hij heeft met Israël en zijn voorgeslacht Abraham, Isaac, Jacob een verbond gesloten. Dat is een exclusief verbond wat hij sloot met Abraham. Een verbond wat gericht was op zijn zaad. Zij keerden zich in hun benauwdheid tot Yahweh, de God van Israël, terug en zochten zij hem, dan liet hij zich door hen vinden. Dit is een principe wat je gewoon niet moet vergeten. Als je dan naar huis toe gaat, zeg je zo: die ga ik onthouden. Helaas, Israël was een moment zonder de ware God. Doch keerde in hun benauwdheid, want daar krijg je het benauwd van. Want je gaat allerlei uh, ja, ellende over je heen krijgen. Niet omdat God, denk oh, ik ook, zal even ellende strooien in zijn familie. Maar je wandelt op wegen ja, waar je in de wereld terechtkomt. Dan krijg je dus de zegeningen van de wereld als je in de wereld leeft. Ja, dan krijg je een Amalekiet bijvoorbeeld. Hoewel de afkomst van de Amalekieten niet verkeerd was. Maar het was een volk wat toch verkeerd wandelde. Het gaat uiteindelijk om Yahweh, de God van Israël. Je moet terug. En zochten zij hem. Dan liet hij, vader Yahweh, zich door hen vinden. Dus je hebt spijt en berouw, zei vader. Ik bid u, aanvaard me toch op grond van Yeshua. Vader, ik heb gezonderd, ik heb fout gedaan. We weten we moeten ons omkeren, afkeren van onze zonde en Vader vergeeft, veelvuldig. Hij is genadig en barmhartig en daarna vergeeft Hij je alle dingen. Dan zeg ik vaak: onze Vader heeft een gezegend wat? Geheugenverlies. Juist, je hebt goed geluisterd. Onze Vader heeft een gezegend geheugenverlies. Hij herinnert zich niks meer als wij onze zonde beleiden. Op plotseling is het weg. En als hij voor een tweede keer bij vader komt... om die vorige week die zonde weer te beleiden... dan zegt hij, waar heb je het over? Dan weet hij dus niet meer waar je het over hebt. Want dat hebt hij al vergeven. Jezaja 55, vers 7. De goddelozen... Zijn hier goddelozen? Wie is een goddeloze? Dat kan alleen maar iemand zijn die God kent... ...van hem gehoord heeft... ...en uiteindelijk zegt... ...ik ga wat anders doen en dat doen wat hij verbiedt. Dan verklaar je jezelf... ...door je wegen en je wandel... ...waar je gaat... ...ik hoef met die God niets te doen te hebben. Dan ben je pas een goddeloze. De mensen die in de wereld leven... ...de volkeren zijn gewoon volkeren, heidenen... ...die moeten nog van die God gaan horen. Maar iemand die God kent... ...en zijn geboden kent... ...en dan nog zegt, ik ga het anders doen... ...die maakt zichzelf tot een goddeloze... De goddeloze, zegt Jezaja, verlaten zijn weg. En de ongerechtige man, dat is dus die goddeloze, zijn gedachten. Dus een goddeloze en een ongerechtige man... die heeft een probleem in zijn denken. Hij heeft een goddeloze wijze van denken. Over het algemeen vervuld van eigen begeerten... waarvan God zegt, die begeerten moet je niet hebben... je moet begeren wat ik je geven wil. Volkomenheid. Dan zal hij zich over hem ontfermen... Dus die ongerechtige man, zijn gedachten moet hij loslaten. Hij moet zich bekeren tot Yahweh, dan zal hij zich over hem ontfermen. En tot onze God, want dat is Yahweh, hij vergeeft veelvuldig. Er is zoveel genade wat God preekt en vergeving van zonde, al heb je het grootste en het kwaadste gedaan. Hij is zo barmhartig en genadig. En al die profeten die roemen daarin, want al die profeten die moeten pas gaan acteren in de Bijbel. als dat volk helemaal ten gronde gaat aan goddeloze levensstijl. Dan komt er weer zo'n vervelende profeet en die zegt: Jongens, wat jullie daar toch doen, kan je toch niet maken? Zijn jullie nou de kinderen van Abraham? Want zo spreekt God. Vinden ze dat leuk als die profeet komt? Nee, ze pakken stenen en ze gooien hem dood. De Heer die zegt: Wie van de profeten hebben jullie niet vermoord? En dat zegt hij niet tegen gewone Joden, dat zegt hij tegen hun leiders, de Farizeeën en de Schriftgeleden. Dan zult gij mij aanroepen, zegt Jeremia 29, vers 12, en heen gaan en tot mij bidden, zegt vader, en ik zal naar u horen. Hé, hey. horen. Gut, dat geldt ook voor vader. ook Sma. Hij zal naar je horen en doen naar wat je bidt. Hoe vaak bidden wij niet tien keer hetzelfde... want dan zijn we er nog niet van overtuigd... of we wel vaak genoeg gebeden hebben. Maar je hoeft maar één keer oprecht naar vader te gaan... te beleiden dat je je bekeert. En dan mag je op zijn genade hopen. Hoef je niet morgen nog een keer te bedden... dan zeg je inderdaad, ik heb beleden... en ik heb door geloof ontvangen wat vader beloofd heeft... Je zult mij aanroepen, heen gaan, tot mij bidden en ik zal naar je horen, zegt hier Mia namens God. Dan zult gij mij zoeken en vinden wanneer gij mij vraagt met je ganse hart. Nou, ik denk dat dat het enige belangrijk is. Het gaat om je ganse hart. Alleen maar je gebedje doen wat je thuis geleerd hebt, werkt niet. Het moet een zaak zijn van het hart. Hij zegt in vers 14, die Jeremia, dan zal ik, Abba Yahweh, mij door u laten vinden. Luidt het woord van Yahweh. En in uw lot een keer brengen. Gelooft u dit? Dan zal ik, Abba Yahweh, u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen ik je verstoten heb. Nou, als ze iets hebben gezien in het volk van Israël. Hij heeft ze over de hele wereld uitgestoten. Wat een slecht volk zeg. Wij hebben daar gelukkig geen last van. Of toch wel? Wij zijn levende doden. Zijn levende doden. Ja, dat klinkt heftig hè? Wij zijn niet veel beter Nee, wij zijn dan wel gedoopt en opgestaan uit het watergraf. En in het geloof levend geworden. Maar ons hele oude systeem is nog steeds aan de dood onderworpen. En er komt een dag, dan worden we begraven. Wij leven dus door geloof in het woord van God. Broeder en zuster, dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord van Yahweh. Hij zegt het. Ik zal uw lot een keer brengen en ik zal u verzamelen uit alle volkeren en alle plaatsen waarin ik u verstoten heb. En denk om tot God trouwens. Zelfs al doet hij het niet tijdens dit leven, Gods volk wordt... Opgewekt. En er komt een dag dat hij ons terughaalt naar het beloofde land. Ja, echt waar. Het is. Uh, 1 Koningin 12, vers 28. Heel mooi. Toen overlegde de koning, dat is Jerobeam in dit verhaal, en maakte twee gouden kalveren en zei tot het volk: Het is te veel voor jullie om steeds maar op te trekken naar Jeruzalem. Want in Jeruzalem was natuurlijk de tempel, daar waren de priesters. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid. Dat zegt Jerobian. Is het echt een man gods, die Jerobeam? Er klopt toch helemaal niets van wat hij zegt. Maar die tien he stammen, het grootste deel daarvan gaat met hem mee. Hij bouwt een gouden kalf... In het zuiden en een gouden kalf in het noorden. En hij zegt, dit zijn jullie goden die jullie uit Egypte gehaald hebben. Je zou toch gelijk zeggen, leugenaar, wil je wegwezen hier zo? Maar heel die massa gaat met hem mee. Hij zegt, maak nou twee gouden kalveren. Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die uit het land Egypte hebben geleid. Wij zouden zeggen... Wij vieren gewoon de zondag. Ja, we doen het nog mooier. We vieren ook de kerst. Met alle respect. Hè, we zullen nooit lelijk doen of minachtend over onze broeders en zusters. Maar ze zijn misleid door... Rome. Dus tussen de tien stammen zijn er nog steeds mannen en vrouwen... die opstaan en terugkeren naar Juda. Weet je wat het leuke is? Wij zijn ook een beetje zo'n volkje. Wij komen ook uit dat algemene christendom. En we zijn ons gaan richten op Torah... Op datgene wat de Heer vanuit Jeruzalem wil prediken. Wij laten ons niet meer leiden door Rome, maar door Jeruzalem. Vers 5. In die tijden was er geen vrede. En voor hem die uitging, nog voor hem die inging. Maar er was grote beroering onder al de inwoners der landen. Helemaal rondom Israël. Het was grote beroering. Er was geen vrede voor hem die uitging... ...nog voor hem die inging. Het ging echt fout. Volk botste tegen volk. En stad tegen stad. Dan zou je zeggen... jongen, jongen, jonge, houd nou toch eens op met dat geknok van jullie. Maar het heeft geen zin. Want wie zorgt daarvoor dat ze knokken? Heb je het al gelezen? Volk tegen volk, stad tegen stad, want God bracht hen in beroering door allerlei benauwdheid. En als de benauwdheid komt, zeggen we het eerste, ben jij de schuld? Of, uh, nou ja, ik, jij bent de schuld. Wij knokken met elkaar over schuldvragen. Maar wie verzorgt dat nou? Dan hebben wij weer vaak geleerd, oh dat doet de duivel. Nou echt niet waar. We hebben ook heel goed gezien waar de boosheid en het kwaad bij ons vandaan komt uit onze eigen fouten begeerten. We zitten vol met foute begeerten en we geven anderen de schuld. Dat gebeurt hier ook. Volk tegen volk, stad tegen stad. Want God bracht hen in beroering door allerlei benauwdheid waar ze verkeerd mee omgaan. Hadden ze de wegen van Jaweh gekend, dan hadden ze gelijk gezegd... Oh mijn God, ik heb gezondigd. Vader, vergeef mij. En ze zouden de weg van vader weer zijn gaan wandelen. Moet luisteren, die Matthäus 24 vers 6... Die heeft er ook al van gesproken. Gij zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees nou niet verontrust. Kijk, dat is bemoediging. Dus die oorlogen zijn er. Onze eigen wereld zit stampend vol met oorlogen. De krant zit vol en je maakt je soms wel bezorgd. Hoe zal het gaan? He? Maar hij zegt, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Het is God die de beroering zendt onder goddeloze volkeren. Het is God die dit uitwerkt. Ook al wonen wij in een goddeloos Nederland, we zullen toch in Nederland blijven wonen en de wegen van al blijven volgen. Ja, inderdaad, daar staat het al. Ga dan, broeder en zuster, wees sterk. Laat uw handen niet verslappen. Want uw werk zal beloond worden. Dus dat alles wat wij doen... Sma, Israël... in de werken die God van ons wil... dat wij naar zijn werk zullen werken... want dat wil hij. Hij zal ons daarin zegenen. Dat werk zal echt beloond worden. Oh ja, moet je dan honderd bekeerlingen maken? Nou, slecht niet helemaal niet. Wij moeten in gehoorzaamheid wandelen. Gewoon in gehoorzaamheid wandelen. Nou, dat verhaal gaat met Aza... gaat verder... Zodra nou die Aza deze woorden hoorde, de profetie die Azaria, de zoon van Obed, gesproken had, greep hij moed. Hij deed de gruwelen weg uit het gehele land, welk land, Juda en Benjamin, en uit de steden die hij op het gebergte van Ephraim ingenomen had. Ephraim is een synoniem voor de tien stammen. Dus dat gedeelte wat die uh, Judese koning al van Ephraim had overwonnen... daar voerde hij eigenlijk weer de regels in van het koninkrijk van God. Ook vernielde hij het altaar van Yahweh dat voor de voorhal van Yahweh stond. Wat was ook weer de voorhal? Het heilige. En voor het heilige staat het altaar en het was wat. Hij vernielt dus het altaar van Yahweh. Dus het is ook belangrijk dat de mensen weer naar het huis van Yahweh komen. Hun offers brengen, hun beleidenis van rouw en schuld. Zodat er geofferd wordt op het altaar, zodat God het ruikt. Zet hij, hé, dat is een goede reuk. Dat is een reuk van bekering, van schuldbeleidenis. Zet hij tegen Gabriel, Gabriel, ga nog eens even zegeningen brengen. Want dit klinkt goed in mijn oren. Dat geldt ook voor ons allemaal. Hij zegt wel, grijp hij moed. Hij deed de guwelen weg. Wat zijn gruwelen? Noem het er maar een paar op. Wat zijn gruwelen? Baalbeelden. Baalbeelden. Afschuwelijk. Beelden van Asherah. Wie was Asherah ook weer? Asherah was een vrouw. Was het een heilige vrouw? Nee. Echt, die waar. We gaan niet vertellen wat ze mogelijk allemaal doet. Maar God die wees die Asherah af. Het was pure afgoderij het was hoererij alles wat God verboden had wordt bekleed door Ashera in de Ashera tempels het is een ramp doe je gruwelen weg maar alles wat niet in overeenstemming is met Torah is voor God een gruwel wat denk je als het volk varkensvlees gaat eten wij zeggen intussen, ah, dat wil ik niet meer hebben is het zo vies dan is varkensvlees vies Nee. Nou, nee. ik heb mijn leven, grootste deel van mijn leven varkensvlees gegeten ik heb ervan genoten maar toen ik hoorde over Rijn en Onrein, vanaf die dag in nooit meer varken... Over. Het is een vreugde, want als de kwartjes op de juiste plaats vallen, stop je gewoon. En voor je dat vervelend? Wel nee. De mensen die hebben wel eens gezien: joh, Willem, jij bent zo gelovig. Je mag eigenlijk helemaal niks, hè? moest luisteren. ik mag alles. Want God bewaalt precies wat goed is. Ik zou al het goede willen doen. De tijd, de tijd, eigenlijk. Het is een tijd van onwetendheid, broeder en zuster. Doet de gruwelen weg uit je hele land, uit je hele huis. Uit Juda en uit Benjamin en uit de steden die hij op het geberden van Ephraim ingenomen had. Hij vernielde het altaar van Yahweh dat in de voorhaar van Yahweh stond. Wat staat er in Deuteronium 27 vers 15? Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt. Een gruwel van Yahweh. Het maaksel der handen van een werkman en dit in het verborgenen opstelt... en het gehele volk zal antwoorden... Amen. Amen. Hoeveel verborgen goden, lieve mensen, hebben we in onze denken zitten? Hoe corrupt is ons denken? Valt echt niet mee. Want we hebben allemaal dezelfde natuur. We kunnen soms heel goed A zeggen... maar in onze gedachten zeggen... ja, ik zeg nou wel A, maar het is toch wel een beetje B... Vervloekt is de man, zegt hij, die een gesneden en een gegoten beeld maakt. Die gesneden en gegoten beelden die moesten ze vormgeven met een beiteltje. Maar die vorm zit in het denken. Als wij iets anders denken als dat vader ons bekendgemaakt heeft... maken wij in onze geest een afgodsbeeld. Dat verheerlijken wij. Waarvan God zegt, dat moet je niet doen. Daar moet je niet voor buigen. Dat doen wij in alle stilte voor buigen. Maar hij kent ons ook van binnen... Laat het van binnen rein worden, ook al is het moeilijk. Het is een overwinning. Maar naarmate dat je vader en de zoon leert kennen... is het een vreugde om te overwinnen. Dan zeg je bijna, waar is de volgende verzoeking? Die wil ik ook uh, overwinnen. Hè? Je moet daar actief in gaan worden. Doet de gruwel voor jaren weg. De maaksel van de handen van de werkman... die die in het verborgene opstelt, lieve mensen. Kronieken 15, vers 9. Die aza... Die riep geheel Juda en Benjamin bijeen met degene die bij hen verblijf hielden uit Ephraim en Manasseh en Simeon. Want velen uit Israël, uit de tien stammen, gingen tot hem over toen zij zagen dat Yahweh zijn God met hem was. Met wie was God? Met Aza, de koning van Juda. En er gingen uit de tien stammen vandaan die achter die twee beelden aanholden. Die dachten, ja, dat is toch de beste weg om God te dienen. Is in de tien stammen eigenlijk niet meer mogelijk. Wij trekken op naar Jeruzalem en dan gaan we daar wel wonen. Wij doen in de geest hetzelfde. We hebben ook onze christelijke kerken verlaten. Niet omdat we daarop afgeven, maar we hebben het heidendom in de kerk gezien. Je kan ook de kerk niet van binnenuit gaan bekeren, want dan schoppen ze je vanzelf al op de straat. Want dat vinden ze vervelend. Nee, uiteindelijk ga je eruit en je gaat in de weg wandelen zoals vader je leert, gewoon vanuit Torah. Azar riep Judah en Benjamin bijeen met al diegenen die bij hem verblijf hielden, Efraïm, de tien stammen met Manasje en Simeon, velen uit Israël, uit die tien stammen, gingen tot hem over toen zij zagen dat Yahweh zijn God met hem was. Zo moet de wereld ook ons gaan zien. Dan denk je, dat is een klein groepje, maar je kan wel zien God is met hen. Het is een vreugde om dat te ervaren. Zij kwamen bijeen, maar in Jeruzalem in de derde maand van het vijftiende jaar... der regering van Aza, en offerden aan Yahweh. Ons gebed gaat tot Yahweh. Hoe kunnen we Abba Yahweh benaderen? Door met respect de naam van Yeshua te noemen. Want op grond van zijn rechtvaardigheid en gerechtigheid... ...hebben we toegang gekregen tot de Vader. Daarom bidden we ook in de naam van Yeshua. En dan zegt vader, dat is goed om te horen. Inderdaad, Yeshua heeft alles voor je verbracht. Ik zal je genade schenken naar wat je vraagt. Zij offerde aan Yahweh. Wij offeren aan Yahweh ons getuigenis over Yeshua. Vader, hij heeft voor mij betaald. Zij offerde aan Yahweh op de dag van de buit die ze meegebracht hadden, 700 runderen en 7000 stuks kleinvee... wat ze meegenomen hadden. En dan komt er weer iets. Had Israël een verbond met God? Ja, natuurlijk, ze hadden het Sini-verbond. Hadden ze nog meer verbonden nodig? Ja, het blijkt wel vanwege hun intens goddeloze gedrag. Het blijkt dan tot er voor Israël... Hey, die kan ook ineens een verbond maken. Niet zomaar een verbond, nee... Zij gingen een verbond aan... dat zij Yahweh de God van hun vaderen zouden zoeken... met hun hele hart en met hun hele ziel. Dat is een verbond. Als je vandaag met dezelfde soort problemen zit... en dingen waarvan wij allemaal niet weten... en waar waarvan je gedacht hebt dat God het niet van je wist... maar je zegt, inderdaad, ik ga opnieuw beginnen. Ik heb fouten gemaakt... God overziet zelfs de fouten die we maken. De tijd van onze onwetendheid overziet hij. Maar hij preekt heden hè, dat we ons bekeren. Gaat dan een verbond aan. Jawe, de God, hunne vaderen zouden ze zoeken. Vader, ik sluit vandaag een verbond met u. Ik ga u opnieuw zoeken. Met mijn hele hart en met mijn hele ziel. Dat is iets wat steeds weer terugkomt. Een ieder die Jawe, dat is de God van Israël niets zou zoeken, moest er dood gebracht worden. Echt waar. Wist u dat er een engel des doods was in het Koninkrijk van de Hemelen? God heeft een engel des doods, die zendt hij uit. Zo heeft hij ook een tegenstander, die zendt hij ook uit. Want als hij tegen God opstaat, dan wordt God je tegenstander. En dan gebiedt hij een engel te gaan, Die zegt ga jij eens even tegenstand bieden. Zo functioneert dat, en dan komt de engel als tegenstander naar je toe. Maar het grondwoord is Satan. In wezen is God je tegenstander. En hij zendt een engel uit als tegenstander. En ieder die Yahweh de God van Israël niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden. Zowel klein als groot, zowel man als vrouw. Dat gebeurde ook bij de uitocht van Israël. De oudste zonen zouden gedood worden van iedereen. Alleen bloed aan de dorpel zou redding geven. Elke gelovige jood die Mozes geloofde, bloed aan de dorpel. En de engel ging voorbij. Zo ligt het ook met ons. Zij zwoeren broeder en zuster, Jahwe met luider stem en onder gejuich, onder geschal, trompetten en horens. hoeveel dat klinken. Zij zwoeren: "Jahwe met luider stem. Geheel Juda verheugde zich over de eed die ze met elkaar zwoeren voor het aangezicht van Jahwe." Want geheel hun hart hadden zij gezworen en met geheel hun wil hadden zij Yahweh gezocht en hij had zich voor hen laten vinden. Dus als je je buigt in de weg die Yahweh wil, dan staat hij al klaar om je te vinden. Eigenlijk is het simpel, het bijbellezen vind je het ook niet. Je moet er alleen voor gaan zitten zoals je nou doet en meelezen. En je intens verheugen tot dit woorden zijn van de profeten. Hij had zich door hen laten vinden. En wie gaf de vrede? Hij, Abba Yahweh, gaf een vrede aan alle kanten. Want als je in vrede leeft met Yahweh... moet je eens weten wat hij met je vijanden doet. Dan legt hij een muur om heel Israël heen. En als de vijand binnen wil komen... snappen ze niet dat ze die grens niet overkomen. Hij blokkeert dat gewoon met zijn engel. Zelfs heeft koning Asa zijn moeder Maaka als gebiedster afgezet. Ik ga niet vertellen wie die Maaka was... Maar het was een gebiedster die echt wat te zeggen had. Maar hij zegt: Die moeder van mij die gaan afzetten. Weg. Die wandelde niet in de wegen van de Heer. Nee, omdat ze gruwelijk beeld van Ashera gemaakt had. Een beeld van Ashera. Dat is horerij. Dat is overspel. Daar wordt de, de zogenaamde liefde bezongen, maar de veiligheid is dat. Aza hiel haar gruwelijk beeld stuk. Ik wilde niks meer mee te doen hebben met die rommel. Gooi je tegen de muur. Verpulverde, hij verbrandde het. In de dal van Kidron. Dat is wat we doen met dingen van afgoederij. Dat is dus ook wat we doen met zondagviering. Met alles wat mensen hebben ingevoerd tegenover dat wat God ingezegd heeft. We zullen wandelen in de feesten die Yahweh heeft gegeven. Hij heeft een schitterende gelijkenis gegeven van de koning die het volk oproept om op zijn feest te komen. En ze komen niet. Onze hele achtergrond bezoekt niet de feesttijden des heren, omdat we misleid zijn. De offerhoogte verdwenen niet uit Israël. En toch was het hart van Aza, zolang hij leefde, Yahweh volkomen toegewijd. Dus de koning ging om, maar het volk bleef nog steeds achter die afgoden aanzwengelen. Dus de koning die kan de goede weg al kiezen... maar wat achter hem aankomt, blijft nog even hangen. Heel vervelend. Hij bracht de heilige gaven van zijn vader... en zijn eigen heilige gaven naar het huis van God. Zilver, goud en allerlei voorwerpen. Precies, broeder en zuster, wat wij met elkaar ook zijn gaan doen. Alles wat voor ons waardevol is, hebben we in de handen van vader gelegd. Vrouw, kinderen, goederen... Woningen, alles staat ten diensten van vader. Er was geen oorlog, mooi hè, tot het 35ste jaar der regering van Aza. De God nu, zegt de Romeinen, want we moeten dat afsluiten, de God nu der volharding, ook wij moeten volharden, de God nu der volharding en der vertroosting, want we hebben strijd. We hebben moeite en verdriet. We hebben families moeten verlaten. Onze geliefden hebben lelijk tegen ons gedaan omdat we naar zijn wegen gingen wandelen. De God nu der volharding en der vertroosting geven u broeder en zuster eensgezind en van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. Hem hebben ze ook afgewezen. Ze hebben hem zelf vermoord. Noem dat maar geen afwijzing. Dus als mensen je afwijzen, lelijke dingen over je zeggen, minderwaardig over je doen, zeg dan in je hart: ik prijs de Heer. Yeshua hebben ze nog vermoord. Bij mij wijzen ze alleen maar af. Ga je weg met de Heer in vreugde. Hè? Naar het voorbeeld van Christus Jezus. Hij zondigde niet. Opdat de reden gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Uit één hart, uit één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus verheerlijken. Daarom aanvaart elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Mooi hè? Ja, hem mag ik niet zo erg. Maar dat zei Yeshua niet. Degene waarvan wij denken, ik mag hem niet helemaal. Hij heeft een beetje rare ideeën. Kijk of je met hem kan praten of zijn ideeën veranderd kunnen worden door hem de waarheid voor te leggen. Er zijn genoeg dingen waarover we ruzie kunnen maken. Hé, hey, laten we praten. Misschien gaan we begrijpen wat die ander bedoelt. Heel belangrijk. Aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. En dat is tot heerlijkheid van God. Als wij door de verschillen die we hebben elkaar niet zouden aanvaarden... is echt niet koosje. Nee, zelfs al zijn de verschillen... aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Hij betaalde de prijs met zijn bloed tot heerlijkheid van God. Het laatste stukje van Romeinen. Verder zegt hij: Verheugt u. Ja? Verheugt u? Heidenen. Wie zijn hier de heidenen? Steek je vinger eens op. Nou, oh, dat is wel zuinig hoor, vind ik hoor. We zijn gewoon heidenen. Er zitten Joden onder ons. Amen zitten er ook tussen. Maar we zijn gewoon heidenen. Gelovigen uit de volken. Maar wel, heidenen die tot geloof gekomen zijn. Prijs de Heer. En er is voor vader geen onderscheid tussen een Jood en een Griek. We zijn één volk geworden door onze verbondenheid met Yeshua. Verheugt u volkeren met zijn volk. Verder, looft al gij heidenen. Dat klinkt een beetje vervelend in je oren. Maar dat is nou eenmaal zo. Wij zijn volkeren en heidenen. hetzelfde, synoniem. Looft al gij heidenen, Yahweh. En laten alle volkeren hem prijzen... Nou, daar zijn we met elkaar mee bezig. Niet alleen op Shabbat, maar dat doen we hele dagen. Zeven dagen, 24 uur. Amen. Nou, nog een klein stukje. Verder zegt Jezaja... Komen zal de wortel van Isaïe. En hij die opstaat... om over die heidenen te regeren. Op hem zullen de heidenen hopen. Wij zijn een deel van die heidenen. Alleen we zijn tot geloof gekomen. De bedoeling is dat alle heidenen tot geloof komen. Ja, het gebeurt waarschijnlijk niet allemaal... Maar degene die dat dan wel hebben, daarom zitten we bij elkaar op Shabbat, we zullen dat ervaren. De God nu der hopen vervullen u. Hebben jullie kreet wel eens gehoord? De God der hopen? Wat is hoop ook weer? Ja, die vraag kan je toch verwachten als je zo'n woord leest. Wat is ook weer hoop? Wie zegt het even? Die hoop doet alles. Leedverzachter, ja, even een andere hoop. Ik wil een definitie van hoop horen moet nou een van de oudsten onder ons het antwoord geven geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen en het is het bewijs van zaken die we niet zien dat zegt Paulus in Hebreeën 11 vers 1 het geloof is de zekerheid van wat we hopen, waarom hopen we iets dat komt omdat er een profeet is geweest die namens God gesproken heeft en zegt hij zo spreekt God zo, nou daar hoop ik op want de hoop die wij hebben, broeder en zusters, hebben we alleen maar kunnen grijpen met de geloofshand. Zie u wat zit in mijn hand? Nee, maar met het geloofshand nemen we aan wat God zegt... en we wandelen ons leven in geloof. Het geloof nu is de zekerheid van wat we hopen... en de bewijs van zaken die we niet zien. Broeder en zuster, Yahweh is met u, maar hoe lang? Zolang gij met hem zijt. Bent, bent u nog steeds met hem? Ja toch? Het is toch een vreugde om in zijn wegen te wandelen? Nou dan kan ik je rustig zeggen, hoe lang is Yahweh met u? Zolang gij met hem zijt. Vol hart in het geloof en in een vreugdevol leven in gehoorzaamheid. Amen.